Dit is door negens met het NOS-journaal. Volgens de laatste berichten zijn er in totaal zeker 25 doden... en tientallen gewonden gevallen bij de aanslagen op de luchthaven Zaventum... en in een metrostation in Brussel vanochtend. Bij de opvang van slachtoffers zijn in totaal 15 ziekenhuizen betrokken. Mensen wordt gevraagd om bloed te geven, er is een tekort. Premier Michel zei dat er in Brussel veel doden en gewonden zijn, maar hij noemde geen aantallen. De terreur in Brussel begon vanochtend rond 8 uur toen er twee bommen afgingen in de grote vertrekhal van Zaventem. Kort daarna was er een explosie op metrostation Maalbeek. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Brussel zou zijn opgeëist door terreurgroep IS. Dat bericht komt van een Koerdische zender die niet altijd even betrouwbaar is. Het is onduidelijk waarop de zender zijn bericht baseert. Koning Willem-Alexander zegt in een reactie op de aanslagen dat Nederland intens meeleeft met de mensen die zijn getroffen en dat Europa opnieuw zwaar op de proef wordt gesteld. Premier Rutte zei tijdens een persconferentie dat de Nederlanders één zijn met hun zuiderburen in rouw en verdriet, maar ook in vastberadenheid. De regering heeft het reisadvies voor België aangepast. Nederlanders krijgen het advies niet naar Brussel af te reizen totdat er meer duidelijkheid is over de situatie. Station Hoofddorp is al een paar uur ontruimd vanwege verdacht gedrag in de trein. Die trein zou uit Brussel komen. Justitie laat verder in Nederland de grote treinstations extra beveiligen. En ook wordt er extra gepatrouilleerd langs de grens met België. De marechaussee heeft op Nederlandse luchthavens de bewaking opgeschroefd. In verband met de aanslagen is de grens tussen België en Frankrijk gesloten. Als eerbetoon aan de slachtoffers in Brussel wordt de Eiffeltoren vanavond verlicht in de Belgische kleuren, zwart, geel en rood. In Hilversum is een verdieping ontruimd van het gebouw van de NOS. Dat gebeurde nadat er een envelop was bezorgd met daarin wit poeder. Wordt nog uitgezocht om wat voor stof het gaat. Op de ontruimde verdieping zitten onder meer de directie en de stafdiensten. De uitzendingen van de NOS gaan gewoon door. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt in het zuidwesten af en toe zon. In het noordwesten soms nog motregen. Het is vandaag zo'n 10 graden. Dit was het verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik wou eh, toch nog even, als u het niet erg vindt, tussendoor even iets vertellen over mijn uh, buurvrouw. Wacht even hoor. Ik zit er een beetje omheen. Wacht even hoor. Um, nee, ik wou namelijk even iets vertellen. Want mijn buurvrouw zit namelijk in Apeldoorn, dat zei ik al, in het aquaduct. Of heet het, uh, sanatorium. Beetje in de war met moeilijke woorden. Ja. Uh, omdat mijn buurvrouw, namelijk vaak hier zo uh, in de buurt komt. Ze zit vaak in het centrum van Apeldoorn uh, om boodschap te doen en zo. En zij ziet er uh, een, beetje, uh, ja, een beetje raar uit. Dus ik zou het vervelend vinden als u nou denkt dat ze echt gek is. Want dat is er dus niet. Ze is wel op de achterhoofd gevallen. Maar dat, is, dat zou ik zo even uitleggen. Ze is, uh, dus ze loopt een beetje scheef met haar nek. Want ze is op een tuinhekje terechtgekomen. En, uh, en ze heeft een hele kale plek op haar hoofd. Maar dan wil ik toch even uitleggen hoe dat komt. Dat u niet gelijk uh, gaat oordelen als u er Ik Begrijp wel dat u dat niet natuurlijk meteen doet. U bent ook gewoon een mens. Maar ik zal Wacht even iets... Uh, maar ik kan me voorstellen dat als u er ziet dat u dan denkt... Nou, wat is dat voor mens? Maar ik zal even uitleggen wat er gebeurd is. Is namelijk zo... Uh, ik kwam, oh, heb ik al verteld. Dat ik in Benidorm. Oh ja, dat heb ik al verteld. Inderdaad. Nou, maar eh, ik kwam dus terug van die vakantie in Benidorm. Met mijn koffers kwam ik de straat in lopen. Ik was wel met de taxi hoor. Ik had net niet genoeg geld om helemaal voor de deur te stoppen. Dus ik moest, eh, op de hoek moest ik uitstappen. En toen, eh, toen zag ik opeens... Met die koffers daar liep. Ik had die koffers ook gewoon moeten laten staan. Ook achterlijk, dat denk je dan niet aan. Maar toen zag ik mijn buurvrouw... Zag ik opeens in de verte iets doen... ...op haar keukentrappetje uh, met haar benen in haar voortuintje. Nou, ik dacht echt dat mijn hart oversloeg. Ik begon meteen als een gek te rennen ja, met die koffers. Nou ja, ook stom. Maar, uh, want ik zal het even uitleggen. Mijn buurvrouw heeft namelijk ten eerste hele ja, rare benen, zou ik maar zeggen. Tenminste, ze, heeft, ze zien er heel gewoon uit, die benen. Maar dan lopen we bijvoorbeeld door de stad, gearmd. En dan gaat de hele tijd goed. En opeens gaat ze zo lang uit op de grond. Dan valt ze. Ik zeg, nou, zeg ik, buurvrouw, wat is er nou? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet. Nou, dan help ik die weer overheen. Het gaat weer maanden goed. Heel raar. Dus, dus heeft, ze kan zeggen, onbetrouwbare benen heeft ze. Heel ja. Daar zag ze eens in de zoveel tijd gewoon doorheen. En dat was al een hele tijd niet gebeurd. Dus nou, ik zag haar daar staan. Dus dat kon elk moment gebeuren. Bovendien, daar komt bij. Ze heeft een keukentrapje. Nou, het is volgens mij. Ja, van voor de oorlog dat keukentrapje. En daar kan ze dan geen afstand van doen, omdat uh, ze hebben daar tijdens een bombardement onder gezeten of zo. Dus daar kan ze geen afstand van doen. Maar ondertussen is dat wel een heel erg gammel keukentrappetje geworden. Dus je kan, nou ja, dus je kan nagaan uh, dat dat ook al heel eng is. En daar komt ook nog eens een keer bij dat zij uh, heeft de vreemde gewoond om elke morgen de voortuintje te sproeien. Dus weer of geen weer het voortuintje dat werd elke morgen gesproeid. Dus dat was, dat was, ja, onderhand, ik zou maar zeggen, het was een soort moerascultuur was daar ontstaan. Een beetje een soppig voortentje was dat geworden. Dus je kan nagaan als ik haar, ik zal het even voordoen, als ik haar dan zie met die uh, of dat gammele keukentrapje, met die benen in dat soppige voortuintje, als ik haar daar dan zie staan. Nou, ik dacht echt, nou het zei ik al, ik begon als een gek te rennen. Want ze had namelijk een zeem in de hand, want ze wilde ramen gaan lappen. Nou, nou heb ik dus altijd geleerd dat als je duwt tegen een voorwerp dat stilstaat. En dan duwt dat voorwerp net zo hard terug. Met dezelfde kracht. Dat is geloof ik actie is meer reactie of zoiets. Dat, dat begreep ik eerst nooit. Maar als je nou nagaat. Ik duw nu ook als het ware met die vier stoelpoten op het podium. En als het podium niet net zo hard terugduwt, Dan zou ik er doorheen zakken. Dat vind ik eigenlijk heel logisch. Maar uh, ja. Maar op de een of andere. Ja door een of andere rare speling. De natuur zou me zeggen. duwde eigenlijk. Dat raam duwde eigenlijk harder terug dan dat zij er tegenaan duwde. <racht> dus zei ze 'Nou, ik zie het zo gebeuren. Zij slaat zo achterover, precies hier zo, met haar nek hier zo. Ze zo recht tegen zo'n, ja, tegen zo'n stenen dakvormig stenen tuinnekje. Precies hier zo, met haar nek slaat ze daar zo tegen aan. Nou, ik was net te laat. En ze lag helemaal opeens zo scheef in de tuin. En ik zeg, bufvrouw. Buf? <truh> Bufje. Buur. <truh> <"Buurje." truh> Nou, toen zei ze helemaal, uh, helemaal niks meer terug. Dus toen dacht ik, nou, uh, dit is nou zo'n moment dat je actie moet ondernemen. Dus toen ben ik heel hard naar boven gereden naar mijn kamer. En toen heb ik uh, de, de, het ziekenhuis heb ik gebeld. Toen kreeg zo'n juffrouw aan de telefoon. Ik zei, juffrouw, moet u luisteren. Mijn buurvrouw die is niet zo goed ter been. Wat zegt u? Nee, nee, daar gaat het nou niet om. Nee, het gaat nou niet om die benen. Nee, ze is, nu, ze is achterover geslagen met een nek tegen tuinhekje Ja, zo'n zo dakvormig stenen tuinhekje Ja, en nou ligt ze helemaal scheef in de tuin. Wat zegt u? Ja, uh, het lijkt me inderdaad uh, spoedig dat u wenselijk een ziekenwagen stuurt. Of andersom, ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, toen kwam er inderdaad, tien minuten later, met zwaailichten en sirenes en zo kwam dus inderdaad een, een ziekenwagen de straat hier Ik bedoel, je denkt altijd, we komen die dingen vandaan als je ze lang niet rijdt. Maar je kan ze dus gewoon opbellen. Nou, nou en toen kwam dus die straat hier De hele straat was uitgelopen. Ik zeg, mensen, mag ik er even bij? Ik had tenslotte gebeld. En ik zeg, um, ik zeg tegen die dokter die daaruit zegt: dokter, ben ik blij dat je er bent. Ik kom nou net tien minuten geleden de straat te lopen. En net op vakantie met mijn vriendin, die ben je ontzettend gelachen. En we zijn net terug en zo. En, nou ja, ik heb het hele verhaal. Ik zeg mijn buurvrouw, nou ja, ik heb het hele verhaal heb ik aan hem uitgelegd met die benen en het trappetje. En uh, voortuintje, nou, hij begreep het allemaal wel. En toen hebben ze mijn buurvrouw uh, met vier van die sterke mannen, met witte pakken, en die blonde haren en zo. En waren zelf ook allemaal bruin van de vakantie, denk ik. En uh, die uh, hebben ze mijn buurvrouw op dat brancard getild En toen ging ze zo met zo'n klik omhoog. En toen rezen ze zo mijn buurvrouw. Die zieke wagen in die deuren klapte dicht en ze reed zo de straat uit. Dus toen ben ik toch even, omdat het, ja ze was alleen thuis. Toen ben ik toch even erachteraan gegaan. Het is tenslotte je buurvrouw. Dus Moverdien ik wel ook mijn vakantieverhalen kwijt. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar... long way home. En daarvoor giet ik aan door een leuke oude conferens over de buurvrouw. We gaan lekker eten. Oh ja. Tenminste, dat neem ik aan. Ja. Ik doe mijn best, hè. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Lunch. Ja, en uh, voor deze week heb ik uh, uitgezocht... een Oosterse maaltijdsoep met balletjes. En daarvoor heeft u nodig twee eieren, vier eetlepels olie... 450 gram nasi en of bami groente, Eén prei in ringen. Drie uh, tabletten runderbouillon, Twee vastkokende aardappelen, geschild, 150 gram mienesjes. En 250 gram rundersoepballetjes. De bereiding gaat als volgt. Klop de eieren los met wat peper en zout. Rit twee eetlepels olie in een koekenpan. En pak een omelet. Halveer de rode peper van de uh, barmigroenten en verwijder de zaadlijsten. en Snijd deze peper in reepjes. Priet de rest van de olie in een wok of een hapjespan en bak de rode peper ongeveer 1 minuut. Voeg de zoepalletjes en de rest van de groenten behalve de taugé en de prei toe. En uh, roerbak dit ongeveer 4 minuten. Voeg dan de bouillon-tabletten met anderhalve liter water toe... en breng met een deksel op de pan aan de kook. Snijd de aardappelen intussen in blokjes... en voeg de aardappelen en de minesjes aan de soep toe. En kook dit afgedekt in ongeveer 10 minuten gaar. Haal na een minuut of vier de minesjes met een vork los. Rol de omelet op en snijd deze in reepjes. Schep de soep in... Vier diepe borden of kommen en garneer met de reepjes en de taugé. En een tip hierbij is dat iedereen aan tafels zijn soep op smaak brengt... met wat ketchup, sambal en gebakken uitjes. En erg lekker is om er kroepoek bij te serveren. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dat gaat wel lukken, toch? Ja, dat, ik neem aan van wel. Ja, hè? Ja. Jo, denk ik, ja, dank u wel. Goed, dat was het recept. U kunt het uiteraard terugvinden, zoals gezegd, op uh, onze Facebookpagina. Uh, www.facebook.com schuinestreep Ja. En dan even wat serieuzer moment. Ik werd af, uh, gisteren opgeschrikt uh, en met mij vele anderen... door het uh, overlijden van een, uh, van een hele bekende en leuke Zandvoorter... En dan heb ik het over Jaap en natuurlijk. Uh, ooit beheerder. Uh, samen met zijn broer van het beroemde café de Bastille in de Halterstraat. Waar we ooit uh, zeker uh, jaren tachtig giga feesten mee hebben. Tijdens uh, Jazz Behind the Beach. En ook nog een keer in de sporthal. En uh, nou ja, kwam hem uh, vorig jaar nog, uh, eigenlijk nog niet zo lang geleden tegen. Dat hij met zijn dochter uh, Maxime uh, Lady Mix, DJ Lady Mix, hier in de studio was. Tijdens Zandvoort draait door. En helaas, hij is afgelopen zondag overleden. Nou, ik vind... Jaap is een dermate monument in Zandvoort. Dat uh, voor heel veel mensen... dat Ik vind dat we... Daar toch even bij, uh, bij stil mogen staan... In dit programma. Ik zou zeggen, Jaap, beste daarboven. En je bent weer bij een vriend. En van die vriend van je die grote vriend... Gaan we maar even een liedje draaien. Ik denk dat we Jaap daar het meest mee eren. Jaap Eigels.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 Speciaal even ter nagedachtenis van die leuke Zandvoerder. Mijn grootvriend Jaap. Op zondag helaas overleden. En kan je een mooier gedenken dan door een nummer te van zijn grote vriend André Hazelt. Bloed, zweet en tranen. Rustig Jaap en de familie Sterkte. I feel the fear for you.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 and if i rise we'll rise together when i smile you'll smile and don't worry about me don't worry about me <laughs>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 heet de dame en het liedje heet Don't worry about me. Nou, dat zullen we dan niet doen. <coughs> nee, dan maken we ons geen zorgen meer. Komt het allemaal goed. We gaan door met uh, Raccoon. Ja, ook dat is lekker. Toch? Ja, vind ik wel. Het liedje heet Young and Wise. Raccoon.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 yeah oh. Muziek, princes Yo you are Getting Ready to be a star. You'll always be a star to me. Ongelooflijk, wat hier gasten toch een mooie muziek maken Zo, de, uh, een nieuwe album, uh, daar komt dit uh, vanaf het nummer dat heet uh, young and Wise. En daar staan ook nog andere prachtige nummers op. Het is echt. Ik vind het echt een van de allerbeste bands in. Uh, in Nederland op dit moment. gewoon. Ze, kunnen, ze doen van alles allerlei verschillende stijlen. Ze hebben prachtige swingende stukken... maar ook prachtige ballads. En ja. dit, was er, uh, dit was er eentje van. En die zanger, die, die, die, die Bart... die heeft toch een heerlijke stem... om naar te luisteren. Raccoon dus. En... Jong uh, en Wise. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een wielrenster is afgelopen zaterdag gewond geraakt in Aardehout. De vrouw kwam op de Zandvoortweg in botsing met een andere wielrenner. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Oosterduinweg. Hulpverleners waren snel te plaatsen om eerste hulp te verlenen waarna zij per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer rukte zondagochtend uit voor een woningbrand... in de J. Kranekstra te Haarlem. Bij het blussen stuitte de brandweer op een mogelijke hennepplantage. De woning raakte zwaar beschadigd. De bewoners van het pand wachten de komst van de hulpdiensten niet af... en gingen er na het uitbreken van de brand snel vandoor. De politie meldde gisteren dat het gaat om een hennepplantage van ongeveer 50 planten. De stroomleverancier heeft aangifte gedaan van een diefstal. De kwekerij is ontmanteld en de politie doet nog nader forensisch onderzoek. In het voormalige verpleeghuis Boerhaven aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem... brak zondagochtend brand uit. Rond 6 uur werd de brand ontdekt. Het is al Officieel nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest... maar vermoedelijk gaat het om brandstichting. Vanaf april neemt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... het voormalige verpleeghuizen in gebruik... als noodopvanglocatie voor maximaal 450 vluchtelingen... voor een periode van maximaal één jaar. Op de weg in Haarlem vond zondagavond een aanrijding plaats... tussen een scooter en een invalide vrouw. De bestuurder van de scooter had te veel gedronken en ging er als een haast vandoor. Later kon hij evengoed nog worden aangehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man veel meer dan de toegestaande hoeveelheid alcohol had genuttigd. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De gewonde vrouw die was achtergelaten door de bestuurder van de scooter werd door omstanders opgevangen. En later voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Tegen het bestuurder van de er zal een proces verbaal opgemaakt worden voor het rijden, onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval. Eh, dat waren de nieuwsberichten. Ik ze die gewoon een goede dauw geven. Ja. En flink ook. Flinke, vette bekeuring. Ja. Zo. En uh, ja, nou ja. <laughs> Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag ziet het weerbeeld er wat vriendelijker uit dan gisteren. Naast volkenvelden zien we ook af en toe de zon en het blijft droog. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 10 graden. Vanavond en komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind is matig uit noorden tot noordwesten en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen zijn de wolkenvelden, maar zo duur dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het dan een graad of negen. Dat was het. enige echte. Richard Harris van Garthalp Park. Spring was never waiting for us girl. It ran one step ahead as we followed in the dam.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 And I'll never have that recipe again. Oh no. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around you. tender things in your hands, and the old man playing checkers by the trees. Mm -hmm. The this Park is melting in the dark, all the sweet ice is flowing down. Someone left It took so long The sun. Daris-nummer, Al zeg ik het zelf. <coughs> Fantastisch gedaan. Uh, Richard Harris. De opname is uit 1968. Uh, het stuk werd geschreven door Jimmy Webb. Dat is natuurlijk een hele bekende. Die ook onder andere uh, het nummer Sunny schreef. Onder andere. Hè? Maar dit was uh, een monumentaal nummer. En uh, Jimmy Webb had het idee om er een complete cantate van te maken. En uh, hij ging ermee naar uh, de toenmalige hitgroep The Association... van uh, Mindy en Windy en zo. En nog eens, en langs komt Mary. Maar die zagen er helemaal niks in. Die, uh, die weigerden het, die begonnen daar niet aan, zeiden ze. En uh, toen uiteindelijk uh, werd het onder leiding van uh, Jim Webb... zelf opgenomen door Richard Harris... En die versie die van, uh, hoorde u nu helemaal. En dat is wel eens leuk. Want in de tijd van de, de twee, drie minuten liedjes... Uh, hè, radio edits, die niet langer mogen dus duren... is het wel eens een, uh, een lekkere verademing... om gewoon zes minuten lang dit soort uh, gigantische muziek te horen. Jimmy Webb schreef het dus G Richard Harris. Het, li het liedje werd door velen gecoverd. Maar uh, naar mijn bescheiden mening is er geen één zo goed als... Deze versie van uh, Richard Harris. Zelfs een versie bekend van James Last. Nou, schaam dus eruit. uit. Uh, verder, uh, Waylon Jen Jennings... Amerikaanse country heeft het in uh, 1968 ook nog geprobeerd met dit nummer. En uh, natuurlijk uh, voor de disco-liefhebbers... Donna Summer in 1978. Die uh, maakte er ook nog een cover van. En uh, dat is ook wel een hele leuke versie. Maar nogmaals, ik hou het toch op deze Richard Harris versie... Die als single edit, niet het volledige, track, het hele middenstuk eruit geknipt. Uh, maar als single edit, uh, edit, zeg maar, zoals ze dat noemden, uh, Die werd nummer twee in de Amerikaanse top 100. En Donna Summer, die deed dat nog eens dunnetjes over. Die werd nummer één in die Amerikaanse Billboard top 100. Met hetzelfde nummer. MacArthur Spark heet het. En ik vind het zelf. Dit is Sam Hunt. Dat is weer nieuw. En die wil een houseparty. Nou, hij doet zijn best maar. You're on the couch, blowing up my phone. You don't want to come out, but you don't want to be alone. It don't take but two to have a little soiree if you're in the mood. Sit tight right where you are, babe Cause I'll be at your door in ten minutes Whatever you got on, girl, stay in it You ain't gotta leave the house to have a good time I'm gonna bring the good time home to you We'll have a a homebody, we're gonna have a house party, throw a neon t-shirt, over the lampshade, I'll take the furniture, slide it out of I'm gonna bring a good time home to you. We'll have a house party. We don't need nobody. Turn your TV off. Break that boom box out. We'll wake up all the neighbors till the whole block hates us and the cops show up and try to shut us down. If you wanna be a homebody, we're gonna have a house party. If you wanna be a homebody. Zijn die denken van, hé, hey, dat liedje ken ik. Ja, dat klopt. Liedje uit You Better Move On, Ming de Vil. En uh, toen de Stans het deden, jaren geleden, mm, ruim 50 jaar geleden, klonk het zo. Ja, die deden het ook. Luister maar. Dat is echt uh, heel oud hoor, dit. Ik schat 52 jaar oud.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 You better move on 64 ongeveer. Het stond denk ik op een van de eerste platen van, van de Rolling Stones. Uh, you Better Move On. Het liedje werd in 1961 geschreven door Arthur Alexander. En dat is ook wel weer een bekende naam. Want dat is ook een man waarvan de Beatles bijvoorbeeld een liedje hebben opgenomen. Anna, uh, Go To Him. Op hun eerste plaat. Uh, please, please me stond dat 1962 of 1963. Dus, maar ja, dit is voor de Stones natuurlijk heel typerend. hè? De Stones wilden ru ruig zijn, een ruige bluesband, een ruige rhythm and bluesband, en dan kom je met zo'n liedje, zo'n zoet uh, liedje. Maar ja, uh, uh, uh, uh, ja, dat moest ook. We, ze we moesten toen nog doen wat de platenmaatschappijen zeiden. Platenmaatschappijen zeiden: zo gaat dat nog meer. Dit is de laatste van vandaag. Haha, ha, zet de klaar. Ha, ha, zet er klaar. Manfred Man. Has the king lost his crown? Is the knight being tied on romance? Ha ha, and the clown Is it bringing you down That you've lost your chance? Feeling low, got to go See you, shall we? Hello. Zeggen dat wel eens, Time Flies Winger, Heavy Fun en zo. Nou, die fun zit er alweer op. We hebben het weer graag voor u gemaakt. Twee uur lang, voor het lunch. op deze dinsdag, de 22e maart. Een dag die uh, wederom uh, de geschiedenis in zal gaan. als een dag waarop onschuldige mensen door idioten weer om het leven zijn gebracht. door aanslagen. Verschrikkelijk is dat. Daarover straks denk ik nog meer in het NOS-nieuws van twee uur. Verder ja, ga ik u vertellen dat, nou ja, ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. En morgen is ook de vinyljaren weer live. Jawel, we gaan hem weer live doen vanaf morgen. Dan zien we gewoon weer elke woensdag live. Met echte vinylplaten en zo. Ja. Vanmiddag gaan we iets aanpassen weer, uh, want uh, we gaan, uh, ja. Nog iets meer vinyl draaien, laat ik zo zeggen. Twee classic albums gaan we doen. En het vinyl nieuws... dat zal uh, gaan over de... de vinyl top 50. Top 3 laten we voort gaan zitten. We doen alleen nog de nieuwe binnenkomers... die interessant zijn. En dat gaat dan onder de kop. Vinyl nieuws. En verder gewoon lekker twee mooie platen. De, uh, welke weet ik nog niet. moet ik nog uitzoeken. Nog voor de kast gaan staan vandaag. En zo. Maar in ieder geval morgen weer live, live, live. De vinyljaren voor alle freaks. Voor nu is het de dank voor het luisteren. En uh, wat ik ook nog even zeggen wil. Oh ja, we zitten op de 343 likes op dit moment op onze Facebookpagina. Jongens, zorgen ervoor dat het 350 worden deze week. Hè? Ja, dat moet hoor. We moeten wel de 350 gaan halen. Dus nodig je vrienden uit en zo. En. Uh, Schrijf op deze leuke pagina, onze Facebook-pagina. Daar kunt u de recepten uh, terugvinden. En natuurlijk al onze uh, woensdagse acties en zo. Morgen is er weer een fantastische actie verzorgd door Ingrid. Ja, dat wordt weer helemaal geweldig hoor. Lunche aan zee voor twee personen. Oh, jammer dat ik niet mee mag dingen. Ik zou zo graag wil. ja, medewerkers mogen niet meedingen. Hè. Dat is triest, maar ja, het is niet anders. Alsjeblieft bedankt voor het nieuws en uh, de, het recept en de bioscoopagenda. En wat mij betreft, tot morgen. Dag.